NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Jeroen Tjepkema. De teflonfabriek van het Amerikaanse bedrijf Gemoers in Dordrecht, het vroegere Dupont, stoot een kankerverwekkende chemische stof uit. Dat zeggen toxicologen in de Volkskrant. De stof zou gevaarlijk zijn voor werknemers en omwonenden. In laboratoriumtests veroorzaakt Gen X kanker, nierziekten, leverschade en vruchtbaarheidsproblemen bij ratten en muizen. Gemoers zegt dat Gen X niet kankerverwekkend is bij mensen. Donald Trump is in Cleveland officieel genomineerd als presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij. De Republikeinse Conventie hield een hoofdelijke stemming over zijn nominatie. Vooraf was al duidelijk dat miljardair Donald Trump kon rekenen op de 1237 gedelegeerden die hij nodig had om de nominatie te winnen. Hij kreeg uiteindelijk 1725 stemmen. Mike Pence werd aangewezen als running mate. Op Sint Maarten is het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst gearresteerd. De 41-jarige James Richardson wordt verdacht van verduistering en witwassen. Hij zou als chef tussen 2011 en 2013 ongeveer 400.000 euro hebben verduisterd. Hij werd op verdenking daarvan destijds geschorst en ontslagen, maar vervolging bleef tot nu toe uit. De organisatie van de Vierdaagse heeft besloten dat de mensen die de 30 en de 40 kilometer lopen vandaag vanwege de hitte een half uur eerder mogen starten. Op de eerste dag zijn al 1200 deelnemers uitgevallen. Vorig jaar waren dat er bijna de helft minder. 141 lopers en toeschouwers werden bevangen door de hitte. De Amerikaanse filmregisseur Gary Marshall is overleden. Marshall is vooral bekend van romantische films zoals Pretty Woman. Die film uit 1990 betekende de doorbraak voor Julia Roberts. Andere bekende films van Marshall zijn The Princess Diaries, Runaway Bride en Valentine's Day. Marshall is 81 jaar geworden. Het weer: de temperatuur loopt vandaag uiteen van 29 tot lokaal 35 graden. In de loop van de dag ontstaan meer wolken en enkele stevige regen- of onweersbuien.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 Zone. I got that sunshine in my pocket, you got that good soul stop the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 Als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wanhoop en ik voel me klaar. stay yeah, yeah. 106.9 FM